Dit programma bevat authentieke audio opnames Zoek de zon nog, dat is wel pink. Want een beetje zonneschijn, schijnt, dat moet er zijn. Vergeten artiesten. Vergeten artiesten. Dat is die kleine man, die kleine. Man. Vergeten artiesten.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 Kortom, luister naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Een lust voor het oor. Hallo Nederlandse luisteraars, vrienden, landgenoten, waar ook ter wereld. Hier is het internationale programma van het Happy Station. Hallo, hallo, everybody, everywhere. Good morning, good afternoon and good evening. It's the Happy Station calling from Hildesheim in Holland.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 Here are you everyone. I like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start The day you see. Yes sir, And the of 11th. Well my idea happens is nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup <laughs> of tea with my Alles staat gerid op de plaatsen.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 Dalen. De paartjes vlijstend lopen dooralen, wordt op geen kus zo wijs en op geen leugentje vergeten. al het een stil laat dan hou daar moeder wat. Bespiet de paardjes die aan het vrijen gaan en ziet hun hart dan voor een schietschijf aan. De eerste pijl van die snaak is altijd raak. Je bent erbij na het eerste zoen, daar is niks aan te doen. Hij zweert haar schat, min jou het eerste. Ze zegt hem stil, je bent de eerste. Want de andere tien, dat zal je weten. Die heeft zij in de haast vergeten. Als het maantje stil lacht, wordt aan trouwen gedacht. Ze legt haar vet pomade hoofdje teer, dan op zijn pas gewassen rondje neer. Elke afstand verdwijnt. Af de maantjes mee, je bent erbij voor de eerste zon. Daar is niets aan te doen.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 ...toch raak ik zo waren de juiste snaar. Luister maar naar het refreintje. tipi tipitin, tin tipi-tin, tipi, tin, tipi, tipi, tom, tipi tom. Wat een lekker liedje, aardmelodietje waar je van geniet. Pom-pom-pom, tipi-tipi-tin, pom, pom, tipi-tin, tipi tipi, tipi, tipi, tipi, tipi Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom-pom-pom, Tipitipitom, tipitom, wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, tipitipitin, tipitin, tipitipitom, tipitom. Allemaal alle dingen kan je erop zingen, is die goed of niet? Pom, pom, pom. Een barbier die scheerde me in terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op maar hij zei, ach, verloop me in Pakdap, dat. Ik vloog hier toen naar de kapel. En liet toen me wond herstellen De dokter is niet me toen weer Kan je nog meer vertellen Tipi tipi tin, tipi tin tipi, tipi, tom, tipi, tom. Wat een lekker liedje, Aardmelodietje melodietje Waar je van geniet, pom pom pom Tipi tipi tin, tipi tin Allemaal alle dingen kan je erop zingen Nee, is het goed of niet, pom pom Diepidipitim, diep diepidipitim, diepidipitim. Wat een lekker liedje, aan een melodietje waar je van geniet. Pom, pom, pom, diepidipitim, diep diep diepidim. Diepidipitim, diepidipitim. Allemaal alle dingen kan je erop zingen, niet zo goed als niet. Pom, pom, pom. Ik had chance bij een vrouwtje in Brussel. Ze heette Margrethe Hussel. Ze husselde echt, kuste niet slecht. Maar recht gezegd, een puzzel. Ze zei van, u kan ik houden, wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag datum zo vaak onthouden. Tipi tipi tin, tipi Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van geniet. Pom pom pom, tipi tipi tin, tipi tin, Allemaal dingen kan je erop dingen, is dit goed of Pom pom pom. Zij zit in de loge, een roos in de hand, en ze heet Maria, genaamd Magdalena. Kijkend naar het schouwspel van bloed en van zand, het oude ridderspel van de Spaanse arena. Zij deelt in de roem van de toreador, die in de arena vecht met dood. Ze weten dat het uit is als eens verloren. Speelt hij met zijn lot voor een glimlach van haar Zijn strijd kent in de dogen Het volkje wild en bewogen Hij kijkt alleen naar haar ogen O Maria, alleen Talena Als lelies lang zijn haar armen Bloed vloeit erin in de arena en haar mond is rood als karmen, zwart zijn haar ogen voor gloed. Als de wijde zon van Spanje die de druiven rijpen doet. Duidelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de volle arena zit Maria Magdalena. Komt er een dag door het noodlot bepaald Eén stap is zijn stoot en hij zingt in elkander Het zand drinkt nu zijn bloed als hij weg wordt gehaald Schettert de muziek en voor hem komt een ander Zijn roem is vervij en nu wacht hij op haar Op die vrouwen wie hij maar doet Ziet. Zij wil blikken sterk, sterkste in tot gevaar Nu is hij gevallen en nu komt hij niet Haar hart kent heen met het ogen Het je en bewogen. Zij kijkt in twee andere ogen. O Maria Magdalena Al de Elis zijn haar armen Bloed vloeit er in de arena. En haar mond is roze schermen, zwaar zijn haar ogen vol gloed. Als de felle van Spanje die te drijven ruip rijpen doet. Zuidelijk warm zijn haar woorden, koud is haar hart als het noorden. Zo in de valarina zit Maria Magdalena. Luistert naar Vergeten Artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. Hij liet lang de straat als een bramie. Hij zing voor die mensen uit de ver. Hij en viel stil benieuwd. Komt hij alles op weg? De straten was de lucht en de leven. Daar voelde hij zich thuis en de baas. Daar was hij de prins van de meiden. En daar kocht hij met Jan en Klaas. Hij was maar een jongen van jan Poeseroel. Maar had in zijn bonnet een haar. Een hart dat niet kwaad was, een hart dat korradaat was... ...een hart dat van trouw is en te Ik werd in een striemende regen... En ...een vrouwtje uit haar woning gezet. De zakker stond beven te strijden. ...het gebeurde in naam van de wet. Toen kwam daar die spreek van de vlakte... En ging met een pet in het rood. En rustte die keer niet voor het oudje. Een zak en, en een pokerhampoog. Hij was maar een jongen van jampelderoes. Maar had in zijn potje een hart. Een hart dat niet gewaten was. Een hart dat korrelaten was. Een harde dag van trouw is en maar En plotseling klopt daar op een avond De vreselijke zo van brand Een huis stond daar eens klap in vlammen Een kind was nog bovenin Bloot Toen vloog daar die branige trammel Het werd stil, want de angst maakte stom. Het kind was lang bij de buren, maar hem zag neem maar weer rond. Hij was maar een jongen van jampoes groen, maar had in zijn body een hart. Een hart dat niet te laat was, een hart dat doorgaat was. Een hart dat van vrouwen. Haar. Hele goede dag, welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl Fijn dat u allemaal weer luistert en afgestemd bent op het programma dat de nostalgie en de artiesten uit het verleden een warm hart toedraagt en ze willen voort laten leven. Dat is de bedoeling van deze uitzendingen. Ik draai uit eigen collectie, maar ook van andere verzamelaars. Bedankt. Jullie zorgen dat deze artiesten ook in het leven blijven en niet worden vergeten. Dit is een muzikaal muziekmonument voor Willy Derby. U hebt kunnen luisteren naar As het Maandje Lacht. Tippy Tim met de Remblers uit 1938. Maria Magdalena. Het Was maar een Jongen van Jan Boezeroen. Slaap nu, mijn geliefde. Haastige Spoed is Zelden Goed uit 1925. Waar heb ik dat eerder gehoord? Leo Reisman en Stormy Weather uit 1933. Willie Derby maakte ook Stormy Weather ervan, maar stormen fluiten. Willie Derby met de volgende nummer Haley. U. Morgen gaat het beter, geef acht op het jaartal uit 1938. Zo ben je gezond, zo verliefd. Als ik je mocht ontmoeten, het komt best terecht. En dan weer, waar heb ik dat eerder gehoord? Kyle Lombardo met Penny Serenade en Willie Derby, ook Penny Serenade uit 1939. Het welbekende Twee Ogen Zo Blauw. Kinderen waardeer je ouders op aard uit 1924. Het leven is heus niet zo kwaad uit 1935. Eigenlijk bekend geworden door zijn broer uh, Lou Bendy. En daar gaat u dan daarna naar luisteren in bijzonder opname van de begrafenis van Lou Bendy. Met een medley met het leven is heus niet zo kwaad. We eindigen met Harry Hudson, My Wife Is On A Diet. Vergeet de artiesten, elke week weer een lus voor het oor. Deel het voort, deel het voort. Laat ze voortleven. Veel luisterplezier. Om gezweet, hebben om ons heen gezweefd, hebben om ons heen Slaap nu mijn geliefde, sluimer maar rustig voor. Ik weet nu wat in jouw met schaap mij het meeste bekoord. Voor jouw wil ik lieben werken daar. De nächte bouwen voor ons <Song> samen, slijmer des maar, slijmer liefde, slijmer zaak. Luisteren mijn geliefde zie de dag breek aan, Hoor de luister zingen en de meer slaan, kom wil nu ontwaken, kleine dromen vrouw. Open nu je ogen schat, en zeg ik wel van jou, Wordt die wakker grijp. Voorzitter, de minister, de minister, de minister, de dat zegt de rechter dat haast en spoed is feesten tijds maar zelden goed. Wie deze spreuk laat varen, die beleeft niet veel plezier. Dat een raad, heel probaat, de wonden vinden hier. Eten nooit de zonkste heet, op je tong die eet de blaasjes beet, dat is iets wat het kleinste kind hier weet, en zeker nooit verheet. Maar nooit op een nacht want ze was het hier groen en grijs, maar verheng die stuurt je dan op reis, meteen naar het paradijs. Wat je hier toe doet, doet dat goed Overhaast, dat is op laat toch altijd misplaatst. Zweets kalm man als het kan, die zenuwen man. Wat heb je daarvan? Als je iets doet er wat som. Zonder dat je feitelijk weet waarom. Loop je onbewust zo in de strop. Dat zit erop. Goed hoe ver je hier mag gaan. Ben je gebrouwd, o oh lieve heer, heb je geen steek te zeggen meer. Als op voor alle vrouwen, als je niet hebt tijd genoeg. Als je oud met zin dan is het nog te vroeg. Kijk al. Resideert besluit, bespaart je geld, je nachtwist en paszoen, laat een ander het eerst maar doen. Als je dat of dit niet te dik meer in je haren zit, koop de middel je raam geloof, maar speel het pas niet op je hoofd. Hoop je op de staatsloterij, hoe toch op zij wel houdt dat genot, smaakt ook met een los. Maak je het niet, zo je niet en pijn in je kop? Wat heb je aan de trop? Ik geef alleen de raad. Voor jou is die stomme streek bevaard. Denk je rustig aan het goed of kwaad, of dit een laat.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 Verstoord, want het vis als vrouwtje hoort, hoe daar buiten wilder herfststormen fluiten En hij is pas naar zee. Droef begaan, ziet haar slapend kindje aan, en dat brave Eilt het op haar weer naar de haven En angst eilt met haar mee Toen wees En zij tuurt over zee Zij bidt voor haar man zoals zoveel nachten Duizend vrezen dan komen in haar gedachten zij vergaat als kan dan moedig al haar krachten en keert terug naar huis. En vol smaart ze zijn kindje aan haar hart, wel er al de herstormen fluiten. Dank Nielsen snikkende neer, smeekt God op breng en weer. Het noodweer blijft en zie op de zee dat rijft Geen boeien, wij nog steeds de herfststormen loeien Brakhout dat spoelt reeds aan Plots op het strand rijst het brakhout aan de kant Adam tegen, daar zowaar de naam op hoog van zegen, dan blijft ze roerloos staan, vergaan. Voor eeuwig is het gedaan, in nameloos verdriet, zo nooit een mens kan gissen. Om wat haar verliet doet zij zich vergewissen. Het kind beseft nog niet dat zij nu alles missen. Vader zowel als man vanuit zee. Spoelt zijn lijk met het wrak af mee harten bloeien. Wij nog woesten de herfstormen loeien. En het graf wordt weer herhaald De vis wordt duur betaald We nu Helemaal verleerd nu Wat het bewaren is in de te We meer bewaren. Zes van twintig jaren, heeft op de rechte weg gebracht. Op een avond, ik ze gaan, en toen keek ze mij ze even aan. Spraak hem een heertje, luister nou een keertje, zie je zo af? Nu is een wakker man, hoort je vast dat jij zo'n Ja. O arme zon daar, kom aan mijn hart. Onder geloven, oh ja. ik zal de blussen, jou liefde smaak. Ik breng je zonder gezeten, zo in de hemel, nou wat een weer. Alleluia, ja. alleluia. Al zo'n liefje, wat wil je meer? Wie ook kuis is, een Hollander die thuis is Kuisers kan zijn mens op aarde zijn Maar daar buiten heeft die voor veel Als die in Parijs is of Berlijn Weet Hollander of hierin? Hij doet reis niet mee, het is, is geen mocht, maar hij haalt zijn hartje op daar, toch komt hij weer terug. Voor de pot weer stuk, drinkt hij met de staal en vindt hij rust. Oh, halleluja, ja. Ik dank de hemel dat ik hier weer ben, in slechte landen. Oh, is iets waar ik niet tegen kan. Dit dus dat is Dat is allemaal bladen. Geen woord van waar, dat ja, ja, Dat klinkt je enkel in Holland na. Niet een mens hier op aard.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 En weg behoren tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Morgen zijn de spoken van het heden weggevaard het tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Rijnische meetje bij mijn Rijnische wijn zal mij nog jaren bezingen. Het is ook geen kunst om begeesterd te zijn, van zulke prettige dingen. Maar als je ooit voor het feit komt te staan, dat je toevallig de Rijn langs moet gaan. Luister dan wat mijn ervaring daar was, het komt je eens te pas. Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaar dan, en kus je een vrouw aan Rijn. En dan over het jaartal bij wijnen vrouwen moet je onthouden de wijn moet ook maar dom het meisje zijn, over het onderwerp vrouwen en wijn heb ik veel boeken gelezen. Het schijnt aan de Amstel, de vecht en het gein, net als in het Rijnland te wezen. Roemt men de wijn in ons Hollandje niet, schoon is een vrouw ook bij Ranje met Riet. Maar voor de stemming en amusement, staat de Rijn bekend. Drink je een Rijnse wijn, let dan op het jaartal. kus je een vrouw aan mij. Bij wijnen vrouwen moet je omhouden. De wijn moet oud, maar jong het meisje zijn. Heb je geen geld voor een reis langs de Rijn? Kun je geen wijn laten bloeien? Dan kan het soms een attractie ook zijn om in als meer te gaan roeien. Neem dan je weekend weekendvriendinnetje mee, deel samen je brood en je fris thee. thee, roeien een slootje en denk het is de Rijn en zing dit refrein, Drink een Rijnse wijn, let dan op het Jaartal, kus je een kusje naar vrouwen, let dan op het Jaartal, bij wijnen vrouwen moet je onthouden.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 Luister en deel dit programma. Ik weet niet wat swing is. Laat ze voortleven. Omdat ze radio kapot is, wat voor de buren, nog van alles weet dit ding is. Dat ben jij alleen Zou jij van mij kunnen houden Kwamen een het tijd voor ons bij Wat ze zal laten verhaven Je gaat zo snel hier voorbij Zo ben je bedoeld, zo ben je verliefd. Maar één ding verzaakt dat verhaal. Dat, dat is dat ik hoop, van de schat. Liefste, ik zet je in vertrouwen, ik min opaart maar ben jij alleen? Zou jij van mij kunnen houen? Kwam een zaal gedekt voor ons bij? De laatste van later, de jeugd gaat zo In mijn leven heb ik jou gegeven, soms wat ik als vrouw bezat. Ik kwam na de illusie tot de conclusie dat je me houdt. Mocht ontmoeten, nu ik voor schuld en boete... ...onze kleine spruit in mijn armen sluit. Gaat je geveden knagen? Zul je vergeving vragen? Of loop je me als een straatmeid voorbij Wanneer je me moest ontmoeten Ik kom schuld vol nader, jouw brave vader bracht ik slechts maat en hoog. Neem me voortaan weer, smeek ik u aan weer, als de verloren zoon. Mag ik u dan weer groeten, als ik u mocht ontmoeten, Laten we niet langer boeten. Wees me wel gezin en vergeef het u geen. Ik zal voortaan niet verzaken om alles goed te maken. Groot me. Als geen vreemde voorbij, wanneer ik u mocht ontmoeten. Je denkt dat je de aard muziek ben ik nukker, zinner of niet? Wat je hoort, ieder hoort, is het echt van lief. En niet praktiseren, dan. Daar verandert niemand wat dan. Al het al, ligt vrouwen. Zelfs als de man denkt dat. Verlof is. is. Een kat wordt nooit een kade, laat hem en laten hem maar daden en razen. Je moet het binnen allen, maar nemen zonder vallen, al lijkt het dikwijls al te Muzolini en praat Maken zich om niks Op die naad Motorrijden Een uur lijden Alles staat maar raar Schilders schilderen Alles verwaard En ze noemen wit glas Hartzwang Bolterheek, loepen De meter goed zijn Maar ook een elke dag. Is de niet partij. Blauwe, mooie, mooie. Er nog bij. Alle moeders dapper vaders en het vakeren vandaag, ratten, dat niet maakt, nooit een fort van. Stel maar van de wind geen dansen. Een spartelen van funetten. Volk nooit een uh, soberette. Zo Al zou Heb ik dat eerder gehoord, liedjes opgenomen door andere artiesten. Het origineel en degene die het opnieuw opgenomen. Dus waar heb ik dat eerder gehoord? A penny serenade In her eyes Shone the tender dawn Of love and sweet surrender As for me In my heart I played A lover's serenade C, C, C Hear my love song for a penny C, C, C Just a penny serenade For that night so divine, she was mine, no word had been spoken. When I woke from my dream, she was gone, my poor heart was broken. Still I pray that wherever she may be, she will remember. In her heart, she will always hear my penny serenade. See, see, see! Hear my love song for a penny. See, see, see! Just a penny serenade. For a penny si si si, For a penny Klinkt mijn lied Langs de straat In het Londense Whitechapel de wilden zon Wie hem hoort Laag hem ti ti ben de zanger voor een penny. ti ti voor een penny klinkt mijn lied. En geen vrouw met haar gratie geeft mij zoveel in. Spiratie, voor jou, klinkt mijn penny, sterren naar de anderen niet. Tiet, tiet, tiet, voor mijn lastzang voor een penny. Voor een penny klinkt mijn lief Al ben jij het te spek maak me rijk Zonder jou kan ik niet leven ik Heb je lief, zonder jou ben ik arm Jouw bezit is mijn streven Jouw alleen. Zijt ik smaakend, tussen is mijn Penny's herenadeel, Slep voor jou. Zal ik zingen voor een Penny, klinkt mijn lied? Ties, ties, ties, hoor mijn laafzang voor een Penny, die, die. Voor een penny klinkt mij lied Voor een penny anders niet. Voor een penny klinkt mij lied Hier is... Roland. Roland Vonk van Radio Rijnmond. Dan zal ik eens wat zeggen? Ouderen en mensen met gewoon een zekere historische belangstelling...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 Zittert in de zon en vloed Vergeet de artiesten met mijn winkelman Als de lente de, de bomen en struiken ...weer met geuren en kleuren bestrooid. Dan begint ook het hart te ontluiken, want de liefde verandert toch nooit. Elke jongen kiest zich aan een meisje, en hij fluistert haar zachtjes in het oor. Het sinds even geliefd koos de wijtje. en dat vindt in haar hartje hoho Zo blauw, zo innig en trouw, al oh, mijn geluk zijn die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Heeft hij haar tot een vrouwtje gekozen, blij het oog oh op de toekomst gericht. Er gaat een pad ook niet altijd op rozen, iets toch maakt het dan hun leven strijdlicht. Van bij vreugde en leed hem besvoren, verskijnt zijn wat voor immer hem bindt. Als de eersteling hem wordt geboren, moeder zingt bij de wieg van haar kind. Twee ogen zo blauw, zo enig en trouw mijn geluk zijn die kijkers van jou, twee ogen zo blauw. Als de grijsaard vermoeid en versleten, niet in het leven van waarde meer was. Als door allen verlaten, vergeten, hij alleen op het einde maar wacht, is een stortige herinnering gebleven. Wie hem koestert in zijn natuur Het is zijn laatste sprang warmt in het leven En hij neurigt bij het knappende vuur Leave oh, all your Het de dikwijls weer zorgen, het zuur is van ouds, het zuur van zoet, net als de nacht van de morgen. Als je de vreugde die het ons biedt, zonder een woord accepteert, past het niet dat je bij ieder verdriet dadelijk maar lamenteert. Het leven is heus niet zo kwaad, wanneer je de gein maar verstaat. En als je maar niet om een zon die eens vijf minuten spuilen gaat. Aan het vuilen slaat wanneer je bij het grootste verdriet Toch altijd maar dit erin ziet Het dient alleen omdat je straks wanneer het zonnetje weerkeert Het mooie des te meer waardeert Het leven is mild, het leven is wijs, het leert je in lengte van jaren dat op den duur het haar en niet zit in wat we vergaren. Even zo goed als een paleis, kan biedt op zorgen en druk is dat de wereld geen hutje zo klein of het heeft plaats voor geluk het leven is heus niet zo kwaad, wanneer je de geen maar verstaat en als je maar niet om een bocht die eens vijf minuten schuilen gaat, aan het vuilen laat wanneer je bij het grootste verdriet toch altijd maar dit erin ziet, het dient alleen omdat je straks wanneer het zonnetje weer keert het mooie des te meer waardeert, Is hees niet zo kwaad wanneer de geheime maar verstaat. En als je maar niet om een zot die spijt, ben je te schuilen gaat aan het huilen slap wanneer je bij de grootste fabriek toch altijd maar dit er is. Niet alleen omdat je straks, wanneer het zonnetje weerkeert, het mooie des te meer waardeert. Lou Bendy, de grote revue, cabaret en filmartiest die op 69-jarige leeftijd in Zandvoort overleed, werd ter aarde besteld op de oude algemene begraafplaats in Doren. Honderden collega's, vrienden en bewonderaars bewezen deze rascomiek, die als geen ander het publiek kon bespelen, de laatste eer. Lou Bendy's dochter en zijn naar hem genoemde kleinzoontje brachten een ontroerende bloemenhulde. In tegenwoordigheid van onder meer Guus Oster, de directeur van de Nederlandse Comedie, nam Heintje Davids afscheid van haar vriend en vakbroeder. Bij de begrafenis waren ook aanwezig de heer Bunning, de directeur van het theater Carré, de bekende componist Joop de Leur, en de man met wie Bendy lange tijd samenwerkte, de impresario Bob Peter. Frans Dumé verzocht ten slotte de aanwezigen, die net als hij overeenkomstig de laatste wens van Bendy niet in het zwart waren, afscheid te nemen, en het kerkhof te verlaten voordat het stoffelijk overschot in het graf zou afdalen. Het leven is heus niet zo kwaad wanneer je de geen maar verstaat. En als je maar niet om oh een zon die zo eventjes aan het schuilen gaat, aan het vuilen slaat. Wanneer je met grootste verdriet toch altijd maar dit erin ziet. Het is altijd weer dat als je straks wanneer het zonnetje weer keert, de vreugde des te de meer waardeert. Mag ik van u een foto, al is hij nog zo klein? Ik kiek u met genoegen, vindt u dat nu niet fijn? maar ik van u een foto?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 Ben je nu je zinnen kwijt, loet je pas toch op je tijd Heel ons land heeft in het aardig geintje schik Iedereen bewaarde schillen nu verlozen zink, Meisje ga je mee vissen, moet verrukkelijk zijn Al je zorg en je leed verdwijnt maar het zonnetje heerlijk scheen, kweet een schitterend plekje, daar zitten wij met z'n twee. Meisje, ga je mee vissen, Zij toch ja, ga mee. Dat is het meisje met het blauwe hoedje. Waarom kwam jij zo onverwacht voorbij? Die blauwe dot die stond zo schuintjes op je toetje en liet je oogjes amper vrij. Maar door die blik die ik opving onder het randje, is er iets geks gebeurd in mijn gemoed. Ik kan niet langer leven zonder het meisje met die blauwe. Dat zou je bewillen, dat wil iedereen. Juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugde en verdriet. Wat wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Wat wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet.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 Van alle zorgen trek me van de dingen niet veel aan. Denk niet eens meer aan de dag van morgen. Zolang ik maar de zon nog op zie gaan. Laat ze in de wereld nu maar lopen Ik kan er toch geen ziekepit aan doen. Geen sterveling trekt mee meer van de zorgen. Bemoei me nergens mee, kom een fatsoen. Neem het niet zo nauw in het leven, zie wat door de vingers heen. Ik maak me niet meer klaar, zolang mijn hart nog slaat. Want als de wekker stil blijft staan is het te laat. Neem het niet zo nauw in het leven, we waren opgewekt gemoed. Dan pas kan het leven vreugde geven, zo gaat het goed, zo gaat het goed. Wat kan het mij nog stelen wat in ons roet? Ik ben geen marshawsee, gaat me niet aan. Of wat de slager meestal in de worst doet. Of waar mijn me mensen van bestaan. Of waar het grote vliegveld ooit zal komen. Ik stel me niet in een ziekte bloot. Laat ze er maar gezellig over Wanneer het veld er is ben ik al dood. Neem het niet zo nauw in het leven, zie wat door de vingers heen. Ik maak me niet meer praat, zolang mijn hart nog slaapt, want als de wekker stil blijft staan is het te laat. Neem het niet zo nauw in het leven, bewaren opgewekt vermoed. Dan pas kan een leven vreugde geven, zo gaat-ie goed, zo gaat-ie goed. Neem het niet zo nauw in het leven, We waren opgewekt gemoed. Dan pas kan het leven vreugde leven. Zo gaat hij goed. Zo gaat hij goed. Problem now throughout the land. What's the only problem? Needs a helping hand. It isn't Philip Snowden or tax relief by fine. It's something more important now on everybody's mind. Just walk into any home today. It's ten to one, you'll hear each husband say My wife is on the diet, and since she's on the diet, home isn't home anymore. No gravy and potatoes, just lettuce and tomatoes Where are the pies I adore? Oh, oh, oh, oh, what a disgrace I'm ashamed to look a grapefruit straight in the face My wife is on the diet, and since she's on the diet I'm losing a pound every day Monday, grapefruit, breakfast and for dinner, and tonight some orange juice. Tuesday, grapefruit, boys, I'm growing thinner, all my clothes are getting loose. Wednesday, Thursday, I feel satisfied, then I change to coffee with grapefruit on the side. Friday till Sunday, is more than I can stand, before the 18th day, I'll have a lily in my hand. On the diet, and since she's on the diet, home isn't home anymore. No gravy and potatoes, just lettuce and tomatoes. Where are the pies I adore? Crabs and shrimps, I must leave alone. I'm the only lobster she'll allow in my home. My wife is on the diet, and since she's on the diet, she And her onions and I cry like a child Dames and did this is the end of our evening we saying goodbye and au revoir to the the care thank you Duizend oren horen s het sympathieke, goede nacht. In den eter door de afro na de zending uitgebracht. Weinigen slechts denken even aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af Berlijn of Londen. We al zo nacht en wel te rusten. Wel rusten. nacht. Maar is Goede nacht en wel Luisteraars Al ter Doe nacht en welterusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De avro gaat nu sluiten. Welterusten.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 We just can't. I'm gonna be happy, I'm gonna